Uur. Jelle Suybring met het NOS-journaal. In het Duitse München zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen samenwerking tussen de radicaalrechtse AFD en de christendemocratische CDU CSU. Volgens een lokale Duitse nieuwszender zijn er zo'n 200.000 mensen bij de demonstratie. De organisatoren spreken over 320.000 demonstranten.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 Mensen hoeven het eiland niet te verlaten, maar hulpdiensten staan wel paraat voor nieuwe bevingen. Sinds vorig weekend worden Santorini en omringende eilanden geteisterd door talloze onderzeese aardbevingen. Bij een juwelier in Eindhoven is voor zo'n 300.000 euro aan juwelen buitgemaakt gemaakt bij een inbraak. De criminelen gebruikten het naastgelegen pand om binnen te komen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 Yeah Daar zijn we dan. Ik zou zeggen, goedemiddag, eh, ondergetekende vriendheid. We hier bij CFM. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. Ja, verzoekjes we natuurlijk welkom. www.zfmartiesten.nl Daar kan je eventjes meeluisteren of meekijken in de studio. En eh, ja, we gaan, we gaan nog eventjes een, een plaatje draaien. En eh, dan schakelen we dadelijk terug naar uh, Michael. Michael Noben. Dus ik uh, zou zeggen, blijf er lekker bij. Zij zo relaxed, zij is en heeft seks. Nou, ik zou het met haar echt wel weten. Yeah. Oh. Nu blijft zij in mijn hoofd, ik heb mezelf wat beloofd. Nou, ik zou het met haar echt wel weten. Ja, zij heeft alles en nog meer, zoveel meer. Ik probeer nog even alles een beetje in orde te maken. En, uh, het lukt allemaal niet 1, 2, 3. Dus uh, we gaan nog, uh, nog één plaatje draaien. En dan uh, ben ik echt uh, ja, bij u. Liefde. Ik hou me op de been, maar voel me zo alleen. Sinds jij bent weggegaan, mijn hart zit vol verlies, maar niemand dit ziet, die eenzame nachten, Misschien moest het zo zijn, en al doet het me zo'n pijn, toch blijf ik op je wachten. Voor jou een plek bewaard. Ik kan het niet ontkennen. Ik wil het niet aanwenden. Zo zonder jou. Die koele blik van jou. Hou alsof je niet meer van me Ik ben in eenzaamheid verloren. Laat mij wat van je horen Hoop, waar ik nog in geloof, dat houdt mij nu in leven Ja, en dat is Michael Nohme, ja, ik zou zeggen, wel thuis, hè? Ja, ja. ja, er gaat iemand weg hier natuurlijk die, ja, de verjaardag aan het vieren was hier ook. Dus ja, we staan na 35 o, jaar. Dus, o, nou, hier. Dus, ja, dus vandaar dat je hier al de versieringen ja. ziet. Uh, ja. ja, ook mensen via de camera die uh, meekijken. Dat ja, nou geweldig. Ja. Ik dacht dat jij 35 was geworden. Ja, dat was maar waar. Ja. Zelfs om te niet meer. Dus. Nee, nee, dat. Uh, nee. Hey, Michael, uh, ja, welkom weer. Uh, ja. ja, weer met een nieuwe single. Jazeker, ja. Uh, ja. Ik weet, ik moet er even alles uh, nog bij pakken. Uh, ja, de, ja, de, ja, de ja. nieuwe ja. Ik ben er heel trots ja. op. Ja. En uh, natuurlijk, het heeft als, even, als het even het moet, geduurd. He? Als het moet, he? als, als, als het, het moet, ja, ja, ja. ja. Nee, het heeft even geduurd, uh, maar dat kwam meer door uh, de, single, de vorige single, Amor, Amor. Die ging natuurlijk zo uh, als een speer, ja. uh, vooral ja. in het land. Ja. En die wilden we echt de tijd geven. Maar uh, weten de luisteraars inmiddels al dat Kim ook hier is? Nee, want uh, Kim uh, die uh, denkt... Uh, ik ga er achterover zitten. Oh nee, jongen. ik ben van de partij. Ja, ik Kom, denk... Uh, Kim dus, de, gewoon sidekick hier bij Zandkort. Ja, gewoon een sidekick hier. Die heb ik er gewoon eventjes uitgeplukt. En, uh, ja, <laughs> ja, dat vind ja. ik heel leuk. Ja, ja, wel, he? Ja, ja. He? Ik vind het ook wel gezellig. Ja, de, de, de kerst uh, heeft zij, uh, zij natuurlijk uh, de single uitgebracht. Uh, en uh, ja, die hebben we toen ook gedraaid. Hebben we haar eventjes gebeld natuurlijk. En uh, ja... Dus ja. ja, hopen dat we nog meer gaan horen natuurlijk. Vast, en dan is op jullie de eerste die ik bel, hè? Ja, ja. Dat snap je? Ja, dat, ja. ja, dan stuur ik hem naar jullie beiden door. En dan gaan Ach. jullie hem hier draaien en dan kom ik weer. Nee, dat is prima. Je houdt je aan. Ja. Bij deze, Bij deze ja, is, is Want alles valt, valt terug te luisteren, dus daar kan je niet meer onderheen. Nee, oh precies. Maar we zijn hier nu niet voor mijn single. Nee, uh, nee. kerst is inmiddels al uh, ah, is lang en breed verzekerd ja. natuurlijk, maar... Uh, ja, Last Christmas horen we nog van de zomer ook natuurlijk. Maar ja. goed, in, in, dan staat hij ergens in de top 2000. Maar gaat gewoon door. Gaat gewoon door. Hé, <laughs> hey, maar um, ja. ja, Simon, um, als het moet, uh, ja, hoe, hoe ben je daar zo op gekomen? Nou ja, ik kwam, ik kwam het liedje tegen eigenlijk op YouTube. En uh, naderhand uh, zag ik hem nog een keer in een live versie. En die vond ik echt uh, uh, vele malen leuker en beter. En toen heb ik uh, Jeroen Dirks in Duitsland uh, weten te bereiken. Uh, waar ik ook de eerste drie singles mee heb gedaan, maar dat was uh, 2016. En um, ja, hij heeft een fantastische mix daarvan gemaakt. En, en, en de sfeer spart eigenlijk al van het liedje af, maar, ja. uh, maar zeer zeker ook van de, van de videoclip. Ik wou net zeggen, de videoclip heb ik ook gezien, ja. natuurlijk. Vanzelfsprekend, ja. Of wat dat ziet er gezellig uit, laat ik ja. het zo zeggen. Ja, ik ja, had ja. Een, een hele hoop fans uitgenodigd. En, ja. en de, de kroeg waar het gehouden werd, die had een, een aantal stamgasten uh, uitgenodigd. Ja, die had en, gewoon, en, die had gewoon uh, gezegd: van uh, gratis bier. Ja, nou, dat, dat <laughs> was op mijn konto, maar dat geeft het niet. Maar uh, het was inderdaad echt een supergezellige avond. En dat zie je gewoon terug. Ja, ja. ja. Nou ja, ik zeg dit. Uh, ja, voor de mensen die uh, nieuwsgierig zijn, uh, gewoon eventjes naar YouTube. En uh, ja. Ja, gewoon eventjes de clippen kijken. En uh, ja, als het moet. Een leuk duimpje. Doe het goed. Ja. Ja. Of ja, nu even blijven luisteren natuurlijk. Of nu even blijven ja. luisteren, want ja, we gaan ja. zo draaien natuurlijk. Ja, dit is uh, lekker. Ja. Ja. Hey, uh, nou ja, naast dit werk uh, uh, ja, zit je nog steeds in de business van de opticiën, natuurlijk. Ja. Ja, ik rol net weer aan de, uit de winkel. Ik heb uh, heel eerlijk gezegd uh, vanmiddag om kwart over drie een interview gemist. Daar baal ik echt van. Dat vind ik ook heel sneu. Uh, is ook niet uh, mijn, mijn ding. Telefonisch uh, interview. Telefonisch oh, ja, interview, ja. maar het was zo druk en mijn telefoon was niet doorgeschakeld naar de winkel. En uh, ja, dan zit ik niet aan of met mijn telefoon. Dus ik, ik baal er ja. enorm van. Ik heb, ja, Je hebt ze wel nog uh, kunnen bereiken? Nee, dat niet. Ik heb wel meteen uh, de plugger gebeld dat, uh, ja, hoe het ervoor zat, als, ja, ja, kan ja. gebeuren. Maar ik hoop wel dat die hun even eventjes bereikt en dat uh, even aangeeft, want het is gewoon niet netjes. Nee, nee. nee. Nou, dan gaan we in ieder geval uh, jouw singlet draaien. Top. En uh, als het moet. Als het, uh, als het goed is, ik. ja. Ja, ja. Als het moet, goed.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 Als het moet, doe het goed, doe het goed Als het moet, dan gaan we niet naar huis Want de kroeg, dat is mijn tweede thuis Maakt mij niet uit, hoe lang het nog gaat duren We gaan door, tot in de laat uren Ja, dat komt goed Biertje! Van de klas Moeder, zij doet tegen mij Hou je kopie goed erbij Als het moet, doe het goed, doe het goed Moeder, zij doet tegen mij Hou je kopie goed erbij Als het moet, doe het goed, doe het goed Ja. Nou. nou. rustig aan uh, Michael. Niet, ja, dus niet ja. achter elkaar door Meteen hoppa. Hé, maar uh, ja, het is, uh, het is een lekker plaatje. Alleen, ik, ik, Ja. Er zit een beetje een, een, een dingetje aan vast. Uh, toevallig zit Kim hier uit van het ja, andere. Maar ja. uh, het is een beetje schippersachtig. Uh, Klopt. Melodietje. Ja, ja. ja ik heb zeker hoe het, hoe het begint ook. Uh, met, uh, ja, met een speciale muziekgeluidje. Uh, daar heb ik allemaal geen verstand van. <laughs> maar uh, dat lijkt inderdaad een beetje op die drie... Uh, ancora of zo. De ja, ancora, ja, ja, ja begint het een beetje mee, maar dat vond ik juist eigenlijk wel leuk. Ja, ja. ja dat is uh, totaal wat anders wat ze, uh, wat uh, eigenlijk gewend zijn. We ja, we ook. ja, ja. Meestal ik zocht eigenlijk ook een beetje in de in poppy. Want het is, uh, uh, ja, ik, ik, volgens mij was je toen ergens op een feestje de Toriador was je toen. Uh, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, die komt geweldig. ook uh, regelmatig lekker langs. Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, maar dat uh, uh, dat was toen van de hoe heet hij ook alweer? Uh, Jacques Herp uh, de Toriador? Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja, ja. ja. Ja, dat moet ik even altijd helemaal uh, teruggraven in, uh, in het verleden. Want uh, Jacques, uh, ja, hij doet het nog steeds. Ja, Jacques hij doet het nog steeds, ja. <laughs> nee, maar ik, uh, Jacques, die ken ik natuurlijk ook. Want uh, die woonde destijds uh, in, in, in Rotterdam natuurlijk op de, op de Oude Dijk. Dus daar ken ik hem nog van. Ja, ja. Maar dan praat ik over heel vroeger. Ja, dus, uh, terug in de tijd. <laughs> terug in de tijd. Oh, oh, uh, ja, en er zit, uh, we hebben uh, iets berens uh, ja. en, uh, <laughs> en er zit Kim hierbij als, uh, als uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Ja, sidekick zijn side jong, side, jong. Jong Broekie. Oh, oh, oh, sidekick, jong, ja. ja, ja. Ik deur het goed. Ja. Nou, ik zat lekker uh, helemaal uh, mee te swingen hoor, ik weet het niet. Ja, ja, maar, uh, nee, nee, maar, nee, maar ik bedoel, uh, ik praat over Jacques Herb, dan praat je over Manuela. He. Oh, het bekende oh, nummer. Manuela. Een <laughs> keer die ook te vallen. Nee, oh, je, kijk, nee. dat bedoel ik. Dat is heel uitgeloof. Heel oud. Hey, maar, um, ja, het, het andere nummer wat ik hier heb staan, Amor, Amor, Amor. Ja. Ja, hoe. Uh, ja, is ja, is eigenlijk dan? ook een nee, koffer natuurlijk. Is... Hè? Ja. Van, uh, van ons uh, aller André. Maar, ja. um, nee, ik, ik liep al heel lang met het idee... maar ik kon nooit de, de, de juiste saus vinden. Totdat ik... Um uh, DJ Galka uh, ontmoeten en die zei, ah, daar kunnen we wel wat moois van maken. Dus ik, uh, ik naar zijn studio en ja, liet wat dingen horen en dat was geweldig. En uh, ja, Die wordt nu ook door zoveel collega's in het land uh, gezongen. Ja. Gew gewoon mijn band, nou, daar dat ik, ben ik alleen maar trots op. Dus ja, dat vind ik heel leuk. Nou ja, dat ja. is trots op te zijn, toch? Ja, Ja, ja, vind ik wel. ja. Heel cool. Hey, en wat vind jij ervan? Ja, ik zei, ik zei al, ik zit helemaal lekker mee Kijk, en, op ja, dit ja, nou, dat, dat, Maar ja, die andere, dat, dat is misschien een beetje lullig, maar ik moet hem even horen. Ja, de Amor moor. Ja. ja, als je hem hoort ken je Dan ja, hem wel Als ik hem hoorde ken ik hem denk ik, wel. Maar nu ja. zit hij niet aan de voorkant van mijn geheugen. Denk ik denk ja. ja. Is dit een Luister. Oh. Be wat? Ja, dit klinkt nu al top. Ja, ja, dat, daarom. ja dit heeft ook zo'n lekkere zo dancebeat. Weet je wel? Wat ja. nu helemaal een beetje hip is. Dan gaan we naar Michael luisteren. Kijk, lekker. Als je iemand nodig had Je voelde je alleen Tussen ons had een groot verschil Je taal en je gewoonten Maar iets bleef me altijd bij Jouw liefde Jouw liefde, ook spreek ik dan je taal niet Eén woord dat ik goed begrepen Dus zo mooi kan zijn. Het geluk wat ik nu heb gekregen. Amoramor. Amoramor. Ja, amor, amor. ja, lekker heerlijk, nummer. Een uh, ja. ja. lekker feestje hier hoor. Ja, het doet het altijd goed in het land. Kijk, en uh, je hoorde hem al. Hè, daar het, toevallig liep er net iemand hier weg, en die had het over dit nummer. Ja. Daar ging het over. Ja, mama. Ja. Blijft gevoelig hè. Ja, heerlijk. Ja. Ja, dus die, uh, ja, dat is de volgende die ik uh, op, uh, op mijn lijstje heb. Oh kijk, ja. ja. Ja, voor de mensen die, uh, die, die eigenlijk ook wel de uitvoeringen papa zouden willen. Want het was heel ja, makkelijk en natuurlijk. Gewoon die, die, die veranderd in papa, even, maar die staat op YouTube. Ik wou net zeggen, dat moet je even naar YouTube. Uh, ja, bij mij komt die uh, extra hard binnen natuurlijk. Want uh, ik ben in december mijn vader verloren. Ja. Dus dat is nog wel, uh, wel kort. En, uh, ja, kort ja. Ja, nou, mijn moeder heb ik gelukkig nog. Maar, dus dat is wel heftig. Maar je draait mama, had ik al. Ja, ja ik had wel het idee om papa te draaien. Ja, ik ja. zeg nee, ik denk ik laat hem gewoon staan op mijn computer. Ja, ja fijn. Ja, ja nou, hou ik daar maar bij. Ja. Als we geen tranen willen, dan houden we bij Nee, ik zeg altijd, uh, we moeten het niet allemaal opzoeken. Nee. nee. Ik, bedoel, uh, nou, ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Ja, nou, maar mama, ja. daar was je toen in de studio trouwens hier bij mij. Klopt. Ja. Ja, met, ja. De, dat was voor uh, speciaal voor moederdag, had je ja. hem uh, uitgebracht. He. Ah. Klopt, ja. En uh, ja, dat uh, was uh, speciaal. Ja, de clip was uh, voor alle... Nee, de personages waren allemaal ja. van de moeder was ja, overleden. Ja, dat waren allemaal, uh, het, ja. allemaal vrouwen. Helaas uh, kon ik geen mannen vinden. Maar allemaal vrouwen die, uh, die hun moeder hebben verloren. Ja. En die kregen op dat moment voor het eerst dat nummer uh, te horen op koptelefoon. En dat mochten we filmen. Okay. Dus wow. uh, de, ja, de pure emotie wat we gepakt hebben. Ook in de clip. Oh, wat goed. Ja, dat was uh, ja, een geweldige clip. Ik heb ook heel lang bij uh, uh, Oranje TV volgens mij, maar heel lang ja. uh, op nummer 1 gestaan. Ja, ja geweldig. Ja, wij hebben hem heel vaak gedraaid. En ja, uh, ja vandaag weer. Ja, nou, super. We doen het. Mama zei het leven duurt maar even voor je het weet is het voorbij en mama zei je moet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 Dan denk ik aan wat je zei Ja, ik hoorde Kim al een klein beetje de tweede stem. gewoon uh, klonk heel mooi. klonk heel mooi. Ja, heel mooi, hè? ja ja dankjewel. Ja. Maar, maar wat was de reden dat je ook de papa versie hebt gemaakt? Of omdat hij gevraagd was? Het? Ja, die werd uh, oh, om gevraagd. Okay. Ja. Heb je niet iets uh, voor, voor uh, mijn vader of, of voor papa's? En, uh, dus nou ja, even weer naar de studio. Allee, dat ja, alleen woordje. dat ene woordje. Dus, um, en die heb ik niet officieel uitgebracht. Maar hij staat wel als videoclip op uh, oh, ja. leuk. Uh, YouTube. En was dat toen je vader er nog was? Ja. Oh, ja, ja. Leuk. Ja, hij werd ook gedraaid, de papa-versie dan op zijn uitvaart. Oh, wat Ja, ik had zoiets van, nou doe me niet, weet je. wat? het is niet mijn ding, maar mijn zus stond erop. En het was wel heel mooi dat we het hebben gedaan. Ja. Ja. Tof. Ja. Oh, jouw verhalen. Ja. Ja, die heb ik ook heel veel gedraaid. Ja, het blijft ook een heerlijk nummer. Ja. Geschreven door Bram Koning. Dus die ook onwijs veel geschreven heeft voor Dreetje Hazers. Ja. En een uh, hele fijne man ook om mee te werken. Een um, goede studio had hij ook. Ik werd even een Sonic studio, dacht ik. Ja. Maar um, ja, ook een hele mooie clip erbij. Door Carl Kaspers uh, gemaakt. En een heel verhaal uh, zat erin. En ja, die, uh, daar ben ik uh, wel heel trots op. Ik denk dat ik zelf dat een van mijn mooiste videoclips vind. Ja, het, ja. Uh, ja ook een... Uh, ja, je ziet inderdaad een beetje uh, de, de professionaliteit uh, die, uh, waar die mee gemaakt is. Ja, ja, dus, uh, ja. Uh, ja. De, de, ik vind het een mooie clip, inderdaad. Ja, mooi. Dus uh, we gaan het maar horen. Al oh, jouw verhalen. Kijk, Michael Nobe. Hier aanwezig aan de tolweg Tina. En natuurlijk Kim Jong. Kimmie! Te laat. Het is voor allebei het beste dat je gaat. Want al jouw woorden waren al die tijd niets waard. Je bleek om maanden niet alleen te zijn van mij.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 Van jou, maar deze keer is het te veel. Al jouw verhalen, Over ik voor altijd, voel me verraden. Je hebt gewoon een spel gespeeld, dat weet je vaker. Ik geloofde tegen beter weten in. Al jouw verhalen.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 Ja, ik weet ja. niet, is ze er, er nog ingetrapt of niet? Nee, nee ik trap er niet <laughs> meer in gewoon. Nee. nee, maar heerlijk nummer. Ik zeg het, uh, ja, we hebben het er net over. Ja, zoiets zink je niet 1, 2, 3 op een uh, podium. Nee, nee. nee ja, het, uh, ik zeg het, uh, ja, een uur lang stompen, uh, springen en uh, ja, dan willen we toch wel wat drinken. Ja, dus, dus dan ben uh, je uh, toe uh, aan wat rustig. Hij zou er toch wel in kunnen dus dan, dan. Het zou, uh, het ja. zou erin kunnen. Hé, hey, um, Even kijken, want ik, ik, ik zag iets voorbij komen en ik denk, ja, dat is toch ook wel heel oud. Oh, en dat even is.. Kijken. Nee, nee. Nee, ik zit helemaal verkeerd. Oh jee. Ja joh. Klopt niet verkeerd hoor. Nee, ik moet een andere schijf hebben. Deze. Oh, mijn god, ja, ja, ja, ja, dat was. Uh, nog Call TV was dat. Uh, ja, daar mocht ik opkomen dagen, ja. I'm Just a gigolo. ja. Die is ja. ook aan YouTube, volgens mij. Uh. Ja, het is, het is, uh, je hoort hem ook dat hij mono is. Ja, ja. Geweldig. Maar hij is heel oud, hè? He? Ja, dat ik is. Ik weer even een generatie-kloof. Ja, wel, hè? Ja. Nee, maar. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, uh, Call TV. Ja, je kon je bellen naar de studio. Ja, dat was in 1990 of zo? Ja, ik denk het. En dan kreeg je natuurlijk geld. En dan hielden ze je aan de praat. En dat waren hun verdiensten natuurlijk. Ja, daar ken ik me nog één iemand van herinneren. Die heette ook Mike. Mike, ja. Ja? Volgens mij was het daar in zijn programma. Die is later ook nog, uh, naast uh, Call TV heb je nog heel, uh, heel veel andere uh, tv-werk uh, gedaan. Ja, ja, dat was vaak een, een opstap voor, voor dat soort ja, ja, uh, ja, ja, ja, PJs en dj's. Ja, uh, klopt, ja, ja. Klopt. ja, Een beetje ook uh, TMR-stijl, staal hè? dat was ja. het uh, ja. ook... Uh, Helaas is dat uh, niet de. Uh, nee, nee, nee, dat was echt leuk. Sorry, dat ken ik wel. Dat ja, kijk, cool. ja, kijk. Dat, uh, dat, uh, team heeft uh, uh, was top. Uh, toen stond jij met de borstel waarschijnlijk <laughs> voor de televisie. Ja, te zien, dat he, ik toch? <laughs> ja, is gekomen. <laughs> Daar is het begonnen. Ja, Ja. Thuis. ja. Nou, ik, ik zie je toevallig ineens uh, hier voorbij komen. Dus ik denk, oh ja, dat is, uh, dat is ook nog zo. Ja. Hey, en uh, ja, de, de Stoutse Dromen. Ja. En, uh, Geschreven door Henny Thijssen. Dus, ja, dat ja, is ja, ja. Dus die man met het Amerikaanse accent en dat hele lange haar. Ja, dat ja, klopt. Terwijl ja. de schrijver ook van nummers, diverse nummers van andere artiesten Ja, klopt. Ja. ja, hij belde hem op en hij had een, ja, toch wel een heel passend nummer voor me. Dus uh, ik zei, nou, laten we dat toch maar eens dan beluisteren. En dat uh, ja, is dit nummer geworden. Ik, ik denk wel dat ik hem te snel heb ingezongen. Ja. Dat, uh, hij heeft er natuurlijk volgezongen en dan je gaat toch naar zijn stem. En uh, dit is niet. Het is niet echt mijn stem dit. Het is een beetje dat ik zijn stem heb lopen nadoen. Uh, in het hoog vooral. Dat ik denk, hmm, ik hoor eigenlijk ook uh, delen Hennie Thijs erin. Ja, nou, want het, uh, ja, heb je dat zelf niet voor jezelf niet kunnen veranderen? Of, of? Nee, ik, het stond er eigenlijk op. En uh, ja, toen hebben we het zo, zo eigenlijk gelaten. En later, dan, dan hoor je het zelf een aantal keer. En dan zing je hem zelf nog eens live. En dan denk ja, dit, dit klinkt eigenlijk veel prettiger. Want dan is dat liedje... Is, is, bij je ingeklonken, noem ik het maar. Ja. En dan, dan zing je het gewoon veel meer vanuit je, je hart, je binnenste. En nu was het meer gewoon het, het, het opzingen en bijna nadoen van, uh, van dat nummer. Ja. Dus dat is wel jammer. Nou ja, we gaan maar luisteren. Ja. Hele nacht, mijn, uh, mijn stoutste dromen, maar ik, uh, ik uh, hoor inderdaad hetgeen wat je bedoelt, ja, ja, ja. het is toch net net andere klank, dat ik denk, nou, dat, dit, dit was Henny zelf, zeg maar. Nee, ja, inderdaad, andere Michael, ja, ja, ja, <laughs> dat was je tweelingsbroer, ja. <laughs> hey, um, even kijken hoor, uh, het is jouw lach, ja, ja, geschreven door uh, Frank van Etten. ook in de studio bij Frank van Netten ja. uh, opgenomen, uh, leuke kerel en uh, ja. Gewoon echt fijn samengewerkt. Ik heb twee singles met hem gedaan. Ja. En uh, onder andere deze. Ja, uh, Frank van Het is natuurlijk uh, van de van de uh, uh, nummers. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk ook van een huisje op wielen. Ja, dat ja, ding, ja, ja, ja. Ja. Die ken ik. Ja. Die ja. Ken je, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dan, die zingen je altijd bij je auto's even. Ja, ja zeker. dat dacht ik, ik staat al. Vol 100, ja. Hey, maar um, ja, geschreven door de, of, uh, ja, samen uh, met, met Frank van Hetten ja, in zijn ja. Uh, studio. Ja. Uh, is, is dat het enige nummer wat je met Frank doet? Of, nee, of, dus, uh, of uh, uh, heb je nog meer twee nummers? Uh, nee, eigenlijk drie nummers. Uh, waaronder een duet, maar die, die wilde hij die niet uh, uitbrengen. Dus die staat op een verzamelalbum van Frank van Hetten En, uh, en twee, uh, twee eigen nummers. Uh, het is jouw lach. En Hey, weet jij wel. Oké. Okay. Ja. We gaan in ieder geval uh, Het is jouw lach draaien. Lekker. Dus uh, ja deze en Michael Noben. Mooi. Ik was liefde over mijn oren. Wat een klasse. Wat een schoonheid in één. Maar toen ik zag dat jij niet de. Voel ik mij veel sneller lees. in mijn rug Zo is het. En dan gaat die zonnebril weer op, hè? Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja dat is een mooie zonnebril, trouwens. Uh, uit eigen winkel, of... Uh... Ja, allemaal. Allemaal. Ja, ja, ja, ja. Al alleen maar. Ja, ja. <laughs> ja, hey want... Uh, ja, uh, waar, waar was jouw winkel ook... Uh, in welk dorpje was dat gevestigd? Uh, bij Horen, bij, uh... Horen, Inkehuizen. Dus uh, het is, zit in Zwaag, een winkel. En in Zwaagdijk. Ja, en jij, uh, jou kunnen ze vinden in Zwaag? Ja, ik sta zelf in Zwaag. Okay. Dat klopt, ja. Dus, uh, nou ja, voor een... Uh, voor een, een nieuwe verder kijken. Ja, uh, ja. Ja, dan moeten ze gewoon eventjes naar zwaag. Ik had ze vandaag weer uit uh, Vinkerveen. Had ik ze. Ik had ze uit uh, Purmerend. En uit uh, Utrecht. Klanten. Ah, ja, uh, ja, dus ze komen wel van mij ja, ver voor ja, Niet te geloven, echt. Ja, ja. Komt midden, door die videoclip, hè? Ja, ja. De clip. <laughs> en nee, ik, ik denk ook door, doordat je wel zingt door het hele land. En dan is het gewoon leuk. Uh, ja, ja als In, in, in, in binnenkort komen. komen ze dus ja, ook ja, uit Holland. Ja. Ja, ja, dat zou allemaal een, leuk zijn, ja. <laughs> ja. ja. Ik kom wel een keertje langs hoor. Ja, ja, toch? Ik ben ook brildragend, alleen dat heb ik nu niet. Maar... Oh, oh oké, okay. ik wou net zeggen, heb je lenzen dan? Nee, ook oh, niet. Oh, ik ben oh, gewoon oh. eigenwijs. Oh. Dat, is... oh, oh. <laughs> dat zijn we allemaal een beetje, ja. wat dat betreft. Dus, uh. Uh, ja, Even kijken, wat hebben we hier? Een, een nieuwe dag. Ja, nieuwe dag, nieuwe ronde. Um, ja, Het nummer is uh, geschreven door uh, Dries Roefink. Nee, wereld, wereld zonder jou. Is van, uh, nieuwe dag. Oh, die is geschreven ook door Bram Koning. Nieuwe okay. dag. Nieuwe dag, ja. nieuwe ronde. Ja, je raakt nu helemaal de draad kwijt. Ja, ja, ja. ja. met al die nummers. Ja, ja. Maar dat komt door de Dries in de schele zwembroekie, denk ik. Ja, <laughs> nee, die uh, wereld zonder jou heeft uh, uh, Dries geschreven. Maar, maar de nieuwe dag is inderdaad van Bram Koning. Ja. ja. Dat was mijn derde nummer trouwens. Uh, ik had eerst twee nummers zelf geschreven. Derde nummer door uh, Bram, uh, Bram Koning. En die was ook opgenomen door uh, Jeroen Dirksen. Waar ik nu dat laatste nummer. Uh, ja. Uh, ook weer uh, als het moet heb als opgenomen, moet, ja. maar dan in Duitsland. Ja, ja want uh, jij schrijft over het algemeen uh, je teksten gewoon zelf, hè? Ja, veel wel. Ja, ja. En, uh, uh, ja. of je moet er echt niet uitkomen of, of dat je een regeltje hebt, dan, uh, dan laat je het over aan een ander ja, ja, of ja. ze komen echt met, met een nummer aanzetten al, uh, zoals uh, Henny Thijs of, of uh, Bram Koning en in de andere geval Dries Roefink. Dan is het superleuk om hun nummers... Ja, maar uh, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, benaderen ze jou? Ja, ja. Ja. En dan, dan, dan geven ze aan van... Uh, joh, uh, we hebben nummer op de plank leggen... en ja. uh, is het wat voor jou? En misschien is hij al door, door een hoop uh, BNS afgekist <laughs> mag ik hem doen. Dan mag jij hem Maar dat geeft niet. <laughs> dus hij uh, nee, is wel hartstikke leuk. Ja. We gaan hem draaien. Dat kunnen we allemaal nog even kijken. Want we hebben niet zo heel veel tijd meer, zie ik. Kien het? Kien het. je al 35 jaar heel prettige radio verzorgd, dan heb je wel wat te vieren. Oh.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 Je ziet echt alles tegen, loopt het anders dan je had gepland Je ziet maar thuis en kijkt tv, het lijkt of niemand jou nog kent Gelukkig gaat de telefoon en een bekende stem zegt hey Waar zat je al die tijd verstopt? we gaan een stap, kom op Heerlijk nummer, ook dit. Ja, ja, lekker, lekker vlot. En ja, uh, ja makkelijk mee te zingen. Ja. ja. Hey, um, nou ja, we zijn aangekomen op het laatste uh, nummer. Uh, hey, weet je wel? Ja, ook weer uh, via Frank. Frank ja. van Etten. En uh, ja, nogmaals, uh, leuke kerel. Uh, leuke studio aan huis. En uh, ja, we hebben daar gewoon uh, die twee producties uh, gedaan. En uh, nog steeds blij mee. Dus, ja. ja. Nee, dat begrijp ik. Ja. Bedoel, ja en ook blij met jullie trouwens 35 jaar nogmaals gefeliciteerd ja, 35 jaar dankjewel. Ja. en blij met Kim dat ze er was ja, ik ja. ja. ja, ik ja, wel ja. Wel Kim Jong dames en heren Kim Jong je ja. ja, onthoud die naam ja maar, ja, maar komt er de ook, de nu... ook nog een duo dan met Frank van Etten, of niet? Nou ja, we hebben toen samen een nummer opgenomen. Uh, en die staat op zijn verzamelcd, cd Dus hij is wel terug te herleiden op Spotify ook. Oké, kijk. solliciteer je? Nee, ik solliciteer niet hoor. Ik vind het wel gezellig. Maar ik dacht, ik hoor veel dat er is samengewerkt. Dus ik dacht, misschien is er ook al een duo. Ja, een duet. Een duet is er toen ontstaan inderdaad. Nou ja, misschien zien we jullie ook nog eens terug in een duet. Ja, ja. op de radio moet je netwerken. Dus dat dat zijn we nu aan het doen. Ja. ja, dat zijn we nu aan het doen inderdaad. Dus uh, ja, je weet het nooit, hè? He? Nee. Waar het goed voor is. Ja, je ja, bloeit niet ja. op. Oké, ja. hey, uh, Michael, we gaan uh, af op, uh, op zes uur. Nou, super. Uh, ja. Nieuws. Uh, ja, in ieder geval uh, bedankt voor jouw komst hier naartoe natuurlijk. Ja, nou, jullie bedankt weer voor alle aandacht. Er uh, ja. worden zoveel nummers voor mij gedraaid. Uh, ja, super. ja, Ik ja, vond graag het stuk gezellig. Ja. Ik heb weer een nieuwe playlist. Ja. ja. <laughs> ja. Hey, um, waar kunnen mensen jou nog volgen? Nou, ik doe heel veel met uh, Facebook. Ook lekker halverwets. Geen uh, Insta, <laughs> want ik heb geen idee hoe het werkt. <laughs> maar uh, gewoon Michael Nobb. <laughs> je Nobber. hoort wel mee met je tijd. Hè, Eigenlijk Michael. wel, hè, ja. <laughs> <laughs> nee, via Michael Noble of Michael Nobb fansite. Die wordt beheerd door uh, Cheryl. En uh, het gaat altijd hartstikke goed. Oh, Oké, okay. dus uh, nou ja, ja. De, de rest komt uh, gewoon nog uh, Wanneer je tijd hebt Ja, super, ja. dankjewel <laughs> hey, Dankjewel en uh, fijne terugreis en uh, Ja, fijn nee, vanavond op te reden Ja, ja dus uh, nou, veel plezier vanavond Dankjewel Jouw zoele blik Geeft mij een gevoel van angst Veel met je dansen Nachten en dagen Maar ik loop je mis Als ik denk het is mijn kans Elke avond Loop ik daar weer langs